Half uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Oostenrijkse kanselier Koerts praat rond deze tijd met FPE-leider... en vice-kanselier Strache over het omkoopschandaal waarin die verwikkeld is. Bronnen melden dat Koerts verdere samenwerking met Strache uitsluit. Dat zou betekenen dat de vice-kanselier moet opstappen. Over een uur wordt er meer bekend dan komt Strache met een verklaring. Op een stiekem opgenomen video lijkt Strache een Russische investeerder grote overheidscontracten te beloven in ruil voor steun in de verkiezingscampagne. Die opname is gemaakt in de zomer van 2017, een paar maanden voordat de kiezers in Oostenrijk naar de stembus gingen. Het kabinet vindt het onwenselijk dat grote internetbedrijven als Google, Apple en Facebook zo'n dominante positie hebben. Dat belemmert de komst van nieuwe ondernemingen en beperkt de online keuzevrijheid van consumenten. Staatssecretaris Keizer praat daarom met andere EU-lidstaten over maatregelen op Europees niveau om de macht van de techreuzen te beperken. Zo moet er beter toezicht komen en moet het opkopen door de bedrijven van toekomstige concurrenten worden tegengegaan.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 was er al een eerste piek in de verkoop van hooikortmedicijnen een maand eerder dan normaal. Dat komt door het warme weer in februari. Het weer van tijd tot tijd zon. Vanmiddag mogelijk af en toe een bui met een kleine kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen geregeld zon en opnieuw kans op een enkele bui. Weer met onweer. Na het weekend blijft het licht wisselvallig en dan wordt het iets koeler.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers Doe eens lief, dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Welkom bij ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen. van Precious Wilson en we are inderdaad op de racetrack en we zitten in het uh, Lacour restaurant op het circuitpark uh, Zandvoort circuitpark, mag je niet meer zeggen trouwens het is circuit Zandvoort en aan tafel is inmiddels aangeschoven Tom de Wild Tom de Wild is van formaat catering en jullie doen op deze fantastische dag de catering en hoe verloopt dat tot nog toe? Uh, dat verloopt tot nog toe goed ik moet wel even één ding uh, recht zetten wij zijn uh, circuit Zandvoort Hospitality zoals het zo mooi heet uh, er zit wel, uh, natuurlijk uh, formaat daar wel achter. Maar uh, we willen graag de uitstraling hebben. één team, een taak. En uh, ja, dat is heel mooi uh, gegeven. En zo willen we naar de buitenkant goed uitstralen. Dus uh, een voor het hospitality. Wel, uh, zoals het nu is. En ja. dat is in feite alle, alle uh, horeca en alles wat buiten burnies en buiten mickeys uh, zeg maar, faciliteert. Zeg ja. ik dat goed? Ja, klopt. Wij doen uh, alle horeca op circuit. Uh, dus uh, alles wat er uh, nu staat, uh, waar we mensen mee voorzien met heerlijke hapjes en drankjes, uh, ja, die komen via ons. En dat wordt door ons uh, helemaal gerealiseerd en aangestuurd. Ja. En dat is wat vandaag, hè? Ja, dat is zeker wat. We staan uh, met meer dan 100 outlets uh, waar we mensen mee voorzien van, uh, van heerlijke drankjes en hapjes. Uh, dat is ook omdat de bezoekersaantallen zo gestegen zijn de afgelopen weken. Ja, dat, uh, dus we moesten wel een mooie aanpak hebben en die hebben we nu. En uh, zoals het er nu uitziet uh, kunnen we het allemaal goed aan en kunnen we het goed stroomlijnen. Dus zodat er geen lange rijen komen. En ja. hoe, hoe groot is de verwachting? Hoeveel mensen gaan er vandaag komen, denken jullie? Uh, de exacte aantallen, ja, die hoor ik pas vanavond. Maar de uh, verwachting? Ja, uh, het zal richting de 100.000 uh, lopen. Ik weet het ook niet precies. Uh, maar zeker richting die kant misschien er wel overheen. Dat zou heel mooi zijn. En het weer werkt mee. hè, Dus uh, mensen uh, die, die kopen nu makkelijker even een biertje of een, of een hapje. Of, of inderdaad uh, een ijsje om maar wat te noemen. Want dat faciliteren jullie dus ook. Ja. Klopt. En ik zou voor iedereen zeggen die nu misschien aan de radio zit te luisteren van uh, kom eens deze kant op en uh, koop bij de kassa nog een kaartje. Uh, want het is gewoon een geweldig mooi feest om bij te zijn. Ja, er is ruimte genoeg want uh, ik zie even hier, uh, we zien op de duinen uit hier vanuit uh, Lacours. En ja, je ziet heel veel mensen maar uh, er is nog steeds plek voor een heleboel andere mensen ook. Dus uh, kom vooral uh, deze kant op. Ja, en de, de, ja, de Formule 1-wagen komt zojuist uh, voorbij rijden. En, uh, we zijn dit jaar het enige circuit in Nederland uh, waar een Formule 1 bolide te zien is. Dus uh, ook daarom komt vooral deze kant op allemaal nu nog. Nu natuurlijk ook kan, of morgen. Dus ook nog een hele mooie dag. Dus uh, jullie zijn allemaal van harte welkom. Wat is jullie grootste uitdaging geweest nu, deze dagen, om, om, om voor elkaar te krijgen? Uh, om het allemaal uh, voor elkaar te krijgen, uh, hebben we gewoon heel veel medewerkers nodig. Uh, nou, voor, voor nu zal dat zo rond de vijf, zes uh, medewerkers uh, zetten. Uh, maar ook uh, om uh, maar gelijk eventjes uh, de radio te gebruiken. Uh, wij zoeken dagelijks nog medewerkers, dus uh, ja, zoek je een leuke baan nog bij een heel leuk team. Het snelste team van Nederland inmiddels. Ja. Uh, Meld je aan bij ons, kom een keer langs, kom op de koffie. En dan uh, hebben we een leuk gesprek en wellicht uh, heb ik een leuke baan ja, voor en, je. En de mooiste plaats waar je maar kan werken natuurlijk, op het circuit. Ja, dat klopt. Ik kom uh, zelf helemaal van de andere kant van Nederland hier naartoe. Om op de mooiste plek van Nederland te kunnen werken. Dus ja, uh, ja dus uh, iedere dag een mooie uitdaging. En die, maar die mensen die zeg maar, hier werken, werken die ook op andere evenementen voor jullie als, als uh, organisatie? Ja, in, in ons geval zou dat kunnen. We, uh, we hebben meerdere locaties in Nederland uh, waar we uh, terecht zouden kunnen. Uh, dus dat zou kunnen, dat zeker. Zou, ja. Ook van de, van de winter als, hier, als het allemaal hier iets rustiger is. Uh, ik heb altijd voldoende werk voor iedereen, dus uh, meld je vooral aan. Hoe doen mensen dat? Uh, ze Zich hebben, aanmelden? Mensen kunnen terecht op onze site. Uh, en daarnaast kunnen ze nog uh, kijken op uh, werkenbijvermaat.nl. Uh, en daar staan meerdere vacatures op. Maar ik zou zeggen, zoek vooral die van circuit Zandvoort eruit, ja. Want toch, dit is de allermooiste locatie die we hebben. Nou, duidelijk. www.werkendbijformaat.nl Klopt. Dat is de website. Ja. Nee, jij... Nou, ik denk dat er vast wel mensen luisteren. Zo, ja. voor die uh, wat kinderen hebben die denken, nou, die mogen we aan de bak. Ja. <laughs> ja. ja. Kom achter je computer dingen. vandaan en ga gewoon lekker naar het circuit. En ga daar werken. Jazeker, de horeca staat altijd heel goed op je cv. Ook als je later nog wat anders gaat doen. En, uh, en als daar dan ook nog circuit Zandvoort bij staat, nou, dan uh, zie ik een mooie toekomst voor je. Een keer een extra pluspunt. Goed. Nou, we wij, wij gaan je niet langer ophouden, want uh, volgens mij ben je hartstikke druk. Er moet uh, nog veel gebeuren, denk ik. Alhoewel het, uh, denk ik, de grootste lijnen al uh, zijn neergelegd. En dat je alleen maar een beetje hoeft. Uh, nou, hier en daar misschien wat aansturen, maar voor de rest loopt het gewoon. Ja, het loopt voor nu perfect. Dus uh, voor nu heb ik nog weinig te doen. Maar uh, er zal zeker nog wat een en ander aankomen. We verwachten zo de pieken nog. En, uh, dus het wordt nog een hele mooie, spannende dag. Oké, okay, heel veel sterkte. En dankjewel dat je met ons in gesprek wilde gaan. Wij gaan uh, muziek luisteren. En daarna hebben wij uh, wat uh, dames en heren van, uh, ja, wat, van, van de marine en van het... Uh, Handen. Ja, die gaan zich zometeen... Defensie, hè, dat is eigenlijk het overkoepelende woord van Defensie. Want die zijn hier namelijk ook aanwezig vandaag... om te laten zien uh, wat er allemaal mogelijk is bij Defensie... qua werk. En uh, dat is... En, en ze zijn dringend op zoek naar techneuten, volgens mij ook. Ja, maar daar gaat hij het ze, straks over hebben. Gaan ze zometeen uh, zelf vertellen. Goed. Als het goed is, nummer 9 gaan we draaien. Nou, nummer 9, dat is uh, Special met Cold Days Hot Nights. Lekker lekkere nummer, Moti Special Cold Days What Night. En inmiddels zijn er een aantal mensen die ongepland uh, op het programma staan bij ons uh, aan tafel geschoven. En ik zou zeggen, stel jullie even voor wie jullie zijn. Mijn naam is Chris en ik uh, ben taskforce Techniek van de Koninklijke Marine. Ik ben Mark, ik ben racerfist bij de Marine. Mijn naam is uh, Erik en ik ben part-time werver bij de Marine. Uh, ik ben uh, Buddy en ik ben uh, recruiter uh, van de Landmacht. Ik zag jullie lopen, want we hebben natuurlijk een prachtig uitzicht vanaf deze uh, locatie. En toen dacht ik van, wat doen die mensen hier? Maar ik heb inmiddels ook begrepen dat jullie allemaal materieel hebben meegenomen. En er staat uh, een aantal van jullie uh, bedrijfsvoertuigen en, en vliegtuigen zelfs uh, staan hier in de buurt. Klopt dat? Ja, ja wij, uh, wij proberen duidelijk te maken dat er een, een link kan zijn tussen autosport en uh, wat wij aan technische installaties binnen Defensie hebben. En uh, daar proberen wij dan uh, met al het publiek wat op dit evenement afkomt een graantje mee te pikken. Ook wij binnen Defensie uh, hebben een schreeuwend tekort aan onder andere technische mensen. En uh, wij hopen dat we hier wat uh, jonge lui kunnen enthousiasmeren om um, uh, te kijken voor een baan bij Defensie. Ja, ik zie uh, op jou, uh, uh, overal is het niet echt, maar ik zie daar een Chris met een helikopter. Ja, mijn, uh, mijn achtergrond is uh, vliegtuigtechniek bij de Koninklijke Marine... De marine vaart uiteraard met schepen, maar op die schepen nemen wij helikopters mee die onder andere onder doen... en counterdrugsoperaties in het Caribisch gebied. En die helikopters hebben onderhoud nodig. En uh, dat is mijn achtergrond. En daar zoeken jullie dus de mensen voor die dat uh, kunnen gaan doen? Daar zitten wij te ringen te springen om ja. mensen. Ja. Ik heb net al even een beetje gesproken uh, daarover. Uh, kijk, je, je, je moet niet al een techneut zijn... of in ieder geval je moet wel een techneut zijn... maar je hoeft nog niet je opleiding klaar te hebben. Want ik heb begrepen dat uh, Defensie ook een, een mogelijkheid biedt... om een opleiding te doen... Ja, wij hebben binnen Defensie voor een aantal knelpunten, en de techniek is een van de grootste knelpunten, hebben wij een regeling waarin wij bereid zijn om de opleiding te betalen voor de kandidaat. En als tegenprestatie komt hij dan ongeveer een periode van vijf jaar bij ons werken. En wij betalen volledig zijn opleiding, dus de studiekosten, schoolboeken, bedrijfskleding, gereedschappen. We betalen zelfs een laptopje, niet een hele dure, maar eentje om mee te werken. Uh, op het moment dat je de studiedeal hebt, zo heet het, uh, de, de, het contract dat we met je aangaan... heb je ook recht op een stageplek binnen Defensie, afhankelijk van welk onderdeel je kiest. En uh, aan het eind van je opleiding word je uitgenodigd om een militaire keuring te ondergaan. En als je goed gekeurd wordt, dan uh, heb je gegarandeerd een baan... en kom je voor die periode van ongeveer vijf jaar bij ons werken. En dat is een soort leerwerkproject... Uh, nee, het, het studiegedeelte doe je volledig op school, net als uh, de, de jongens en meisjes uit jouw buurt. Je gaat gewoon naar een uh, publieke school, je gaat gewoon in je spijkerboek naar school. Alleen nodig je gedurende jouw opleiding een aantal keren uit om met uh, mede-kandidaten van de studiedeal ervaringen uit te wisselen. Wij zullen rond elke rapportperiode zullen wij eens even bellen van hoe gaat het. En dan gaan we even je cijfers doorlopen, want als jij wiskunde een vijfje staat, dan gaan we je een beetje kietelen van... Uh, en daar moet je nog eens even wat harder je best gaan doen. Om zo voor ons allemaal tot een uh, mooi resultaat te komen. En dat is dat hij zijn diploma haalt. Of zij of haar, uh, haar diploma haalt. En dan bij ons kan komen werken. Ja. En die vijf jaar is dan tussen aanhalingstekens verplicht. Hè, want dat is de tegenprestatie die je doet. Voor, voor de, maar, de studie, ja. Voor de studie. Logisch. En als je daarna nog steeds naar je zin hebt... dan is er ook een mogelijkheid om te blijven. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Voor mensen die... Uh, kijk, als je dat toch wil doen... Dan heb je in ieder geval gegarandeerd een baan daarna. Gegarandeerd een baan en studieschuld vrij van school? Dat bedoel ik. Dat lijkt me heel bijzonder. Want er zijn toch heel veel mensen die... Uh, jongelui, die met een schuld uh, beginnen met hun carrière... En dat heel moeilijk kunnen aflossen. Omdat jaren. er al zoveel andere kosten zijn die ze hebben daarbij. Dus uh, nou, ik, ik wens jullie heel veel succes uh, daarbij. En zijn er specifieke... Uh, opleidingen, je, bedoel, je hebt het over techniek, maar techniek is heel breed natuurlijk. Hè? Ja, de aantal mogelijkheden binnen defensie zijn ook heel breed. Hè. Dat, mijn achtergrond is dan die vliegtuigtechniek, maar uh, autotechniek is ook een optie. Uh, uh, machinebankwerken, me mechatronica, mechanica, het is eigenlijk heel breed. En mensen denken natuurlijk bij marine alleen maar aan water, maar dat is dus niet zo. Nou ja, op onderwater, bovenwater en op de grens van land en water doen wij ons ding. Maar ja, mijn collega van de landmacht, wat ook natuurlijk een defensieonderdeel is, volledig op land georiënteerd, maar die hebben dezelfde uitdagingen. We switchen meteen even door naar ja, Buddy. Ja, Buddy, we, we gaan even bij jou uh, praten nu, met jou praten. Uh, uh, zijn jullie niet een beetje aan het concurreren nu, uh, om mensen nee, binnen hoor. te halen? We eigenlijk zin, hè, mensen die wij zoeken, wij zoeken gewoon mensen voor defensie. En defensie, ja, hij vier krijgsmachtsdelen. De marine en landmacht zijn, maken daar deel van, dus zijn gewoon collega's van elkaar. Ja. Ik, uh, als ik iemand binnen kan halen en hij of zij zegt van, ja, ik wil graag bij de marine uh, sleutel en helikopters. Ja, wie ben ik om hem of haar dan iets anders aan te smeren? Of aan te bieden, laten we het zo zeggen. Ja. ja dan, uh, Brengt de juiste contacten. En, en wat is er bij, uh, bij, bij jullie, uh, zeg maar, bij jullie onderdeel dan? Uh, bij Lava hebben we precies hetzelfde tekorten, laten we het zo zeggen. Uh, we kijken erg naar ICT-personeel, bedrijfsautotechniek, uh, van alles hebben wij genodigd. nodig. Heeft de techniek? Ja. Het probleem is, wij kunnen moeilijk concurreren met de burgerbedrijfsleven. Dus wij moeten nu op andere manieren, zoals de studiedeal bijvoorbeeld, moeten wij nu mensen uh, uh, lekker maken voor Defensie. Er komt bij ons... Uh, een studie doen, werken bij ons, doen wat levenservaring bij ons opdoen, wat discipline leren, teamspelen zijn, ja. en mooie competenties ook straks voor de burgerbedrijfsleven. Gebruik Defensie als een springplank voor straks. Maar ik, ik kijk, er zijn misschien mensen die uh, fysiek niet in staat zijn om zo'n hele zware training te doen. Hè? Want daar mm -hmm. kijken mensen natuurlijk ook naar zo van ja, maar dat kan ik helemaal niet. Want ik heb die capaciteit niet. Dan zijn er natuurlijk nog wel mogelijkheden ja, om bij zeker. jullie te komen werken. Want we we niet iedereen vooral, uh, hoeft uh, de, nee. de stormbaan uh, op. We hebben ook niet militaire functies. Dus uh, daar kunt u ook gewoon voor gaan kijken. Dus uh, we hebben voor iedereen hebben we wat. Als we kijken Defensie algemeen, we zijn... Mm, 65.000 sterk. En van die 65.000 hebben we ongeveer 14.000 niet-militaire functies. Dus daar kun je ook naar gaan kijken. En niet-militaire functies die worden ook uitgezonden naar het buitenland? Nee, die worden niet uitgezonden. Dus dat voor heel veel mensen is dat een heel pluspunt. En want dat, dat is het stuikenblok van ja, wil ik wel uitgezonden worden? Nou, doet u dat niet? Niet-militaire functies wordt u niet uitgezonden. Ja, ik zou dat bijvoorbeeld weer wel willen. Als ik in de ICT zou zitten. Dan moet je een andere keuze maken. Ja, iedereen heeft die eigen keuze. Ja. Dat is natuurlijk het mooie dat wij hier nu heel divers aanwezig zijn. We hebben nu de collega's van de Landmacht, We lopen ook collega's van de Luchtmacht rond, collega's van de Marine. U hoort Erik trouwens nu even. Ja, collega's van alle vier de delen die zijn aanwezig. Dus als mensen specifieke vragen hebben, wij komen allemaal uit het bedrijf, we hebben allemaal onze eigen kennis en ervaring. Dus we kunnen de mensen daarmee ook uh, goed te woord staan en advies geven uit eigen ervaring uh, putten. En inderdaad, uh, als daar vragen zijn uh, en enthousiasmeren om bij ons uh, te komen werken, net wat Buddy al aanhaalt... De springplank voor je verdere carrière. Op het moment dat je op je cv hebt staan. Dat je bij Defensie gewerkt hebt. Om het even, of het dan marine is of land of altijd netjes. Dat staat altijd goed. Zeker daar krijg je een stukje teambuilding. Krijg je een stukje mee. Een stukje discipline. Nou, ik denk en met name de leven, discipline. Zeg maar. Voor heel veel jonge mensen ja. wel goed is. Ja. En dat is zeker inderdaad op je cv. Want dan heb je wel bewezen dat je dus... Gedis gedisciplineerd kunt werken en uh, kunt... Een uh, stukje doorzettingsvermogen. Ja, absoluut. Het Zeker de, Wij hebben geen uh, 9-to-5 uh, mentaliteit. De, de, veiligheid, het gaat 24-7 gaat al door. Uh, en zo, zit, zo worden wij ook ingezet. 24-7. Recent was er op televisie de uitzending van uh, Bovenerven Doorns. Ja, 5 uh, days, days Inside. inside ja. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ik heb het wel gezien. En ik, ik kon je zeggen dat ik het een behoorlijk realistisch beeld vind hoe het eraan toe gaat, in, in dit geval aan boord van uh, een Ja. Dat uh, was echt heel leuk om te zien. Nou, was project. heel spectaculair, vond ik hoor. En, maar inderdaad, heel mooi. En, en ook dat je het gevoel had: van nou, dit is het. Weet je, zo, zo ziet het er ook echt uit. U, u, u zegt spectaculair en voor ons is het dan uh, werk, business as usual zou ik bijna zeggen. En, nou ja. Uh, maar voor een buitenstaander en voor iemand die zeg maar, niet in die wereld zit, is het. Vind ik spectaculair. Ja, absoluut. En laat je heel goed zien. Hij heeft in ieder geval heel goed laten zien ja. hoe, het, hoe het opereert aan boord. En ook ik vond het heel mooi, die twee vrouwen die, die, die eigen kooi hadden. En, ja. uh, en uh, het verschil tussen de, de kooi van de mannen en de kooi uh, bij de vrouwen. Maar het kan. Het is ja. allemaal mogelijk. Dat ja. was eerder opgemaakt, denk ik. Dat denk ik, Nou ja, <laughs> nou, anders. dat doen ze allemaal zelf hoor. Dat, dat ja, doen ja, ze ja, allemaal ja. zelf. Ja, Daar loopt dan geen dan personeel dan voor ons. Ze had een knuffel na. In de bed liggen. Dat hebben de mannen niet hoor. Oh nee, ik nou, ook niet sommigen, maakt niet uit. Uh, we gaan nog even naar, naar Mark, want jij bent uh, in deze uh, reservist, heb ik begrepen. Dat staat tenminste op jouw uh, uh, embleem. Ja, dat klopt. Wij uh, ondersteunen onze fulltime beroepscollega's. Uh, zowel uh, bij de taken die ze zelf uitvoeren. Maar ook taakstellingen die gewoon kortdurend noodzakelijk zijn bij Defensie. En Je zat eerst bij Defensie, ben jij een tijdje in dienst geweest. Klopt. En daarna ben je reservist geworden. Inmiddels doe je inmiddels wat anders, heb ik begrepen. Maar nu was er een evenement op het circuit en je dacht van uh, ik ga erheen of, of ben je opgeroepen? Nee, Defensie die zet de vraagstelling uit en dan kan je op intekenen. En dan word je wel of niet ingedeeld. Nou, hoe werkt dat zo? En dat, uh, ja, zo kan je ook weer een beetje je eigen tijd indelen. Van 8 uur per maand tot uh, 36 uur per week. Wat je zelf wil. En je en... dacht bij die stappen dagen dat wil ik niet missen. Daar moet ik bij zijn. <laughs> <laughs> um, ja, ik heb uh, nog één vraag aan uh, de meneer van, van de Landmacht. Ja. Stel nou dat ik niet bij het leger in dienst zou willen... Ja. maar ik wil een, uh, een, een, ja, een civiele taak, zeg ik dat goed, vervullen. Ja, uh, ja, een burgerfunctie. Of een een burgerfunctie. Aan wat voor functie moet ik dan denken? We hebben van alles. Het kan zijn kok, schoonmaker, tot uh, inlichtingen. Het kan van alles zijn. Het is zo breed. En eigenlijk in alles wat je in de burgerbedrijfsleven hebt, hebben wij ook. In uniform en uit uniform. Dus de, genoeg mogelijkheden. Nou, ik heb zelf een achtergrond van de IT. Ik werk nou zelf in de offshore, maar ik heb het uh -huh. al een tijdje niet meer gedaan. Maar als ik een, een ICT-functie zou willen vervullen bij de landmacht... dan ben ik niet in dienst, maar... Dat kan verschillend. Hè? JIVC, dat is onze burgertak van Defensie. Die ja. ondersteunen ons op een buitenlandse missie, noem maar op. Dan kan je netwerkbeheerder worden, software... Het kan van alles zijn waar, u, uh, waar jouw voorkeur aan ligt. En dan kunnen wij je daar aan functie functie ja, aanbieden. Ja, daarna vond ik het zo leuk om dan uitgezonden dan te gaan doen. <laughs> Cyber Security, onder andere... <laughs> Dus, uh, maar heeft u een, echt een specifieke achtergrond? Uh, mijn, eerste, uh, mijn eerste uitzending in Afghanistan hadden wij uh, burgermedewerkers... Uh, die werden speciaal voor de missie gemilitariseerd. Ja, dus als je ja. hebt echt een speciale, unieke achtergrond. En we hebben dat nodig in het buitenland. Dan vragen we jou, wilt u uitgezonden worden? Kunt u tijdelijk gemilitariseerd worden? Dus die ja. optie is er open. Die mogelijkheid okay. is er. Nou, kort. Ook als reservist? Uh, ja. ja, zeker. Als reservist ook. Ook als reservist. Ja. Ja. Maar er wordt gevraagd aan u. Het is geen opdracht. Uh, ik zag ook nog een, uh, een vrouw hier rondlopen in een militair uniform. Ja, was, uh... Die heeft hem... Uh... Ja, de luchtmachtcollega. luchtmachtcollega. Ja. Elvira, die is... Even... Elvira, ja. Die gaan we straks nog even tackelen. Ja. <laughs> Dan gaan we ja, daar nog even <laughs> mee praten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor Dankjewel jullie... Dankjewel uh, voor jullie tijd. Heel veel uitleggen. succes. En uh, ja, er lopen zoveel vaders met uh, zonen rond hier. Daar moet vast wel... Ja, dochters mogen ook komen. Ja, oké. Okay. Oh, okay. Maar er zijn vooral heel veel vaders met zonen hier, hè? Deze vader. Ja, even, even, even een vraag. Met, met hoeveel materiaal... Wat staat hier allemaal van, uh, van uh, Defensie? Uh, ja, uh, nou we hebben de, de, de, de Marine heeft de roadshow meegenomen. Uh, die staat met een virtual reality stand, uh, met een stand waar het schaalmodel staat. Uh, uiteraard met de posters, de pennen en, en het strooigoed. Er is een virtual reality truck meegekomen. Uh, we hebben op het binnenterrein staat allerlei materieel. Uh, ja, we hebben een F16 achterin. F16 is er meegekomen inderdaad. We hebben een Viking daarachter van de mar ja, Mariniers. Ja, je hier achter een klimmuur. Uh... Ja, een klimmuur voor, voor de jongeren. Ja. Nou ja, kortom, er is heel veel te doen. Dus ga vooral even rondlopen op het circuit. En kijk naar wat er is van de fans hier, want er is heel veel. Heren, dankjewel en succes vandaag. Dankjewel. Bedankt. Maak er wat ja, moois van. Dankjewel. Met You Bring On The Sun. En uh, inmiddels hebben we verbinding. Hallo, hallo. Met Geeloogman. Loogman. G ben je daar? Ja, ja daar ben ik. Ik, uh, ik sta hier uh, achter de uh, Red Bull truck. Dat ja. De grote poster van Max en van uh, Gasly. Het, uh, ja, het is hier hartstikke gezellig, jongens. Ik ga eens even wat mensen vragen. Wat, ervan, wat ze ervan vinden. Want uh, ja, het is natuurlijk voor ons... Uh, redelijk gesneden koekersandvorters. Maar voor mensen die hier niet vandaan komen... is het... Uh, Mag ik u wat vragen? Waar komt u vandaan? Uh, Krimpen aan IJssel. Dat zegt u? Krimpen aan IJssel. Krimp aan IJssel. Ja. vind je het leuk? Ja. En wat ben je, wie heb je al gezien? Ja. Heb je hem al gezien? Alleen in de auto nog maar. Hè? In de auto, hè? Ging je hard? Ja. En wat heb je een mooie petje. Lijkt Max te stappen wel. Ja. ja. Zijn jullie met de familie? Nee, ja, met de zus inderdaad. Dus uh, wel familie, maar geen gezin. Nee, nee, nee, nee. Wel uh, heb ik aan je zin. Zeker weten, dat is leuk. Ja, ja, zeker weten. Ja. ja. Lekker. lekker eten en drinken. Het is allemaal heel goed geregeld. Hartstikke goed. Nou, het is hier werkelijk uh, wat een mooie ding. die druk. En een mooi zonnetje erbij. Ja, en een mooi zonnetje. ja. Het is kan beide niet beter. Precies. Nou, geniet ervan vandaag. Dankjewel. En, uh, ik denk dat wij nu weer muziek gaan draaien. Of uh, jullie hebben nog een gast. Ik weet niet wat, het, uh, wat, er, wat er op de planning staat. Wij hebben nu onze gasten hier klaar zitten, uh, G. Dus uh, wij sluiten af bij jou en we spreken je later weer. Dat is goed en uh, geniet ervan, hè, jongens. Het is lekker weer. Doen we. Tot straks. Okay. Dag. Oké. Okay, nou, we gaan. Uh, het is eventjes uh, kijken naar de kantoor. En we zijn er weer. Ja. En uh, we zijn nog steeds in beeld. We zijn, op de radio. Ja, precies. En bij ons uh, is uh, aangeschoven. De twee heren van de PVV, dat is Marco Deen en Ronald Ronald van Tichelen. Ja. Van Tichelen. Sorry, ik was je achternaam even. Ja, geef... ja, Ronald is, uh... De raad heeft er ook problemen. Ja, nou. Is dat zo? Tichelaar reed uh, ik af en toe, maar ja. Er oh, komen allerlei uh, verschillende namen voorbij. Ja, bij. na verloop van een aantal jaren wennen ze er nou, wel maar, aan. Dat maakt niks uit. Ze hebben het gewoon geblokt in hun hoofd. Van, uh... <laughs> ja, dat kan soms gebeuren. <laughs> Maar nou goed, welkom heren. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. En uh, de, door alle massa heen gekomen bent uh, ja, om uh, hier wel. bij La Koers, uh, het restaurant bij ons uh, te komen praten. Hoe was de overtocht vanaf uh, de ingang hier naartoe? <lacht> nou, dat ging nog redelijk soepel hoor. Ja. ja, en het voordeel is natuurlijk dat wij niet zo heel ver hoeven. Wij we ja. hebben de fiets gepakt. Je bent met de fiets en gekomen. De komen lopen, geloof ik, dus, uh... ik woon aan de overkant ja, van de straat, op nummer 61. Dus, uh, ja, ja, ja. Wat geweldig. Ja. Wat heerlijk dat we hier wonen. Ja, ik ben met het Vip golfkarretje vanaf het perlgebouwtje hier toe Je het onderscheiden. Ja. ja, er werd gezegd van je kunt daar je fiets neerzetten en je kunt met dat karretje verder. Oh, wat leuk. Okay. Nou, ook al goed geregeld. Zo is dat. Wat Mag is, sorry? Ja, sorry. nee, nee, ga jij, ga vooral je gang. Um, wat is jouw eerste indruk nu je dit allemaal ziet hier? Nou ja, het is natuurlijk een spektakel. Het is nu al fantastisch. Het is zaterdagochtend en... Ik moet eerlijk zeggen, uh, dit is een echte voorproefje natuurlijk voor uh, wat allemaal komen gaat. En dan zie je het enthousiasme, dan zie je de positiviteit. Iedereen vindt het leuk, alles is goed ingericht. Hè? Uh, ja. En ik zag gisteren al een hoop drukte in het eind van de middag richting Zandvoort. Vandaag een hoop drukte en morgen natuurlijk. Dus dat zie je ook, dat zich dat een beetje verspreidt over die drie dagen. Ja. En dat gaat volgens mij ook allemaal hartstikke goed. Een uh, fantastisch evenement, ja. Ja, ik zit in een hele gemoedelijke sfeer, proef ik hier. En als ik ook buiten een paar keer uh, rondloop... dan zie ik allemaal lachende, blije mensen. Heel veel kinderen die het uh, natuurlijk allemaal prachtig vinden. Heel veel uh, bedrijfskleding van uh, Red Bull zien lopen. Ja. <lacht> ja, die merchandise die doet het goed vandaag. Ja, ik moet ook zijn shirtje ja. Nou, het zal wel niet in mijn maat zijn. Um, <lacht> maar het nieuws wat uh, afgelopen week... ...naar buiten kwam, dat de FON heeft gekozen voor ja. een contract met het circuit Zandvoort. Ja, luister, dat hoopten we natuurlijk al lang. Hè. We zijn er natuurlijk al zo lang mee bezig als Zandvoort. En dan, dan is eindelijk uh, die beslissing daar en dan heb je die persconferentie. En dan ja, komt alles natuurlijk in een stroomversnelling. En dan komen we opeens, waar ze vandaan komen, weet ik niet, maar zie je heel Zandvoort met geblokte vlaggen opeens verschijnen. ja. ja. Ja, dan zie je hoe dat leeft. En dan zie je hoe ook Zandvoort uh, daar gewoon zin in heeft. En hoe dat omarmd wordt. En, en, en echt lang gewacht. En, en toch gekomen. Ja, Fantastisch resultaat natuurlijk uh, voor Zandvoort. Zowel sportief als economisch is dit een, uh, een enorme winst. Ja. Um, we hoorden net de wagen voorbij rijden. Prachtig geluid. Zijn sommige mensen vinden het wat minder. Um, maar ik krijgt daar kippenvel van. Ik ook. En Top? Ronald ook denk ik. Uh, nou ja, het is nog het ouderwetse cilinder geluid. Het is nog ietsje meer dan waar ze nu mee rondrijden. Ik keek vanochtend om acht uur uit mijn keukenraam. En dan zag ik al een stroom mensen deze kant op lopen. Ja. En op weg hier naartoe, het stroomt nog steeds. een ja. ja. continue stroom van mensen deze kant op. En, uh. Ja, ik moest zo'n tien minuten wachten. Want ik kom met de fiets omhoog bij de Van Lindenberg. En dan staken allemaal mensen over. En dan had je van die verkeersregelaars Ja, dan moest de fietsen, moest wachten. Ik kreeg, ja. nou, hallo, ik sta hier na tien minuten te wachten. Nou wil ik verder. Ja. Ja, als je veel mensen bij elkaar gooit... dan krijg je altijd ja. even dat je wat oponthoudt hebt. Maar dat zijn ze wereldwijd wel maar het loopt, het loopt nog steeds. En ja, ik denk dat, dat het ook straks. Het weer werkt natuurlijk ook mee. Mensen zijn blij en vrolijk de zon schijnt. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou zijn er natuurlijk altijd negatieve mensen die dus het hebben over hoe krijgen ze het straks gestroomlijnd om die ja. mensen hier naartoe te krijgen. Um, ik weet dat er al heel veel uh, uh, gebeurt op dat vlak. Tenminste, over de, hè, de, met, de, met de NS uh, wordt er gesproken. Zijn er hele specifieke dingen die nu in de gemeente spelen... bij de gemeenteraad, zeg maar, over hoe men dat gaat invullen straks? Nee hoor, we hebben daar ook wel wat informatie over. Maar die rijdt verder volgens mij niet. Of ongeveer net zo ver als wat, wat jullie weten. Kijk, uh, we weten dat daar uh, een soort busstructuur ingezet gaat worden. De treinen, hè, die worden meer dan verdubbeld. De, als dat, uh, volgens mij uh, valt dat ook het probleem met de bovenleiding allemaal wel, wel te overzien. Hoorde ik nu alweer berichten over van ProRail. Dus dan wordt die capaciteit opgeschroefd naar 15.000 personen per uur. Naar ik begrijp. En dan zijn er nog, uh, ik hoorde de heer Lammers ook zeggen iets. Over ergens parkeren en elektrische fietsen inzetten. Weet je, wij maken ons eigenlijk helemaal niets van. Er zijn leuk. zoveel mogelijkheden. Je moet in mogelijkheden denken. En Je kan altijd negatief zijn, maar uh, zeker op dit punt zijn wij dat niet. Ja, er staat in de structuurvisie van de gemeente Zandvoort dat er een, uh, een jachthaven kan worden aangelegd voor de kust. Dat is een plan wat uh, al heel lang uh, ja, open ligt, is nooit wat mee gedaan. Uh, er waren wat suggesties dat het misschien mogelijk zou zijn om vanuit Amsterdam, uit het westelijke havengebied, dat mensen hun auto daar konden parkeren. En vervolgens met een uh, soort ferry, Katamara-ferry, die dan uh, naar Zandvoort vaart. En dan aanlicht aan die steigers van een haven. En dan heb je per keer, uh, kun je zo'n zo duizend man uh, transporteren. En dat is natuurlijk op zich al een hele onderneming om met de boot vanuit Amsterdam naar Zandvoort te gaan. Ik zie je ook daarvoor in de toekomst met mooi weer wel weer een, een uitbreiding van de aantal vervoersmogelijkheden. Zeker, dat zien wij ook. Zeker nog, we hebben het daar in de afgelopen commissievergadering over gehad. En wij als PVV hebben toen even ook dat punt weer aangestipt. Van nou, in die visie staat uh, dat we dat als mogelijkheid hebben. Uh, Alleen stond er in het stuk ook dat vanwege capaciteitsproblemen dat voorlopig niet zou worden opgepakt. En, en dat, is, dat hebben wij aangegeven. Wat wij jammer zouden vinden, want niet alleen voor het circuit de komende jaren Formule 1. Maar ook gewoon... Uh, maar als... Over wat voor capaciteitsproblemen praat men dan? Nou, uh, menselijke capaciteit. Amtelijke uh, capaciteit, laat ik het zo noemen. Ja. En dan zeg ik, ja wacht eens even, we werken samen met Haarlem. Uh, dat is nou juist een van de voordelen volgens mij die we daaruit kunnen putten. Dat we dus tegelijkertijd meerdere projecten op kunnen starten. Want dat is wat we nodig hebben. Het, het, het stopt niet bij één, één ding. We moeten, we moeten doorgaan. Anders blijven dingen veel te veel stil liggen. En ik weet ook, als je een voorbereidingsbesluit neemt als gemeenteraad... dan blokkeert dat de aanleg van windturbines op zee dicht bij de kust. Uh, er, zijn, er zijn inderdaad meerdere positieve kanttekeningen aan dit verhaal. Dat klopt, ja. Ja. Dus wanneer gaat dat uh, voorbereide besluit genomen worden? <laughs> nou weet, weet u, uh, de komende raadsvergadering volgende week is dit ook weer een, uh, een agendapunt. Want het is als bespreekpunt doorgegaan vanuit de commissie. En dan zullen we dat ongetwijfeld nog even aanstippen. Ja, en bovendien lijkt het mij dat je dan kunt zeggen van nou, stel je voor dat je dat zou willen, hè, dan zijn er natuurlijk bedrijven genoeg die daar ervaring mee hebben en die je dus kunnen laten zien en kunnen zeggen van jongens, dat en dat heb je nodig en dan is het heel simpel, dan is het één en één is twee. Het is of ja of nee, want het kan wel of het kan niet. Dus waar zitten dan die capaciteitsproblemen bij de ambtenaren? Die gaan daar toch niet over beslissen? Het is toch een... Je informeert of dat het kan of niet? Ja, je hebt ambtenaren nodig die zich daarmee bezighouden. En wanneer ze nu met wat anders bezig zijn, je moet die capaciteit wel vrijmaken. Ja. Maar nog even over die, die vervoersproblematiek. Bij allerlei mensen zonder kennis van zaken op sociale media. Die kunnen allemaal in de toekomst kijken en die zeggen allemaal dat het een fiasco wordt. Met betrekking tot die treinen, als je meer treinen laat rijden, heb je meer stroom nodig. Bij ProRail hebben ze zogenaamde mobiele onderstations. Die kunnen ze gewoon plaatsen en dan heb je die op graaf die stroom afnemen. Ja. Een moeilijk woord voor stroom afnemen. Je heeft dan genoeg stroom, dus je kan gewoon zes treinen per uur laten rijden. En uh, met de zogenaamde 10 baks dubbeldekker heb je zoveel duizend man per keer dat is allemaal gewoon te doen dat is helemaal geen probleem maar wat je op sociale media voorbij ziet komen mensen die hadden graag gezien dat het in Assen was geworden dus die zitten nu allemaal te roepen dat het in Zandvoort een, een chaos gaat worden ja, alles leuk en aardig maar... ze zitten daar in zakken Assen hè? ja, nou, hoop jalozie, ja, jalozie uh, Assen was hoofdzakelijk niet in beeld vanwege de nabijheid van de luchthaven wij zitten vlakbij Schiphol ja. en dat kan Assen niet zeggen nee. dus uh, zo is het ja, en de Vond vond het niet Op zich een mooi circuit hoor. Nee, ik heb daar wel hard nog zien winnen. De Grand Prix. Dus uh, een mooi circuit. Maar... Ik ben er ook uh, vele malen geweest op, uh, op Assen. En uh, ja, ik, ik heb daar geen verstand van. Om te zeggen van nou dat is daar beter. Of hier is het uh, beter. Natuurlijk is dit van oorsprong al een formulecircuit. Dus dat is een, een heel ander verhaal. Uh, Die story uh, speelt ook mee. Natuurlijk. Die speelt natuurlijk ook mee. Ik wil gewoon straks op de televisie oude bel laten zien. Van oude races en wie de winnaar er waren. Ja. Dat is natuurlijk allemaal bewaard gebleven. Ja. Ik, ik mocht erbij zijn in de jaren tachtig... Heb je ook nog blikjes verkocht? Uh. Nee, ik heb geen blikjes verkocht. Maar ik kreeg wel steeds een vrijkaartje met een knipje bij No restrictions. Vanwege de juiste connecties. Toen. Ah, ja. Dat is nu onmogelijk. Maar uh, toen kon dat nog. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik ging altijd naar het uh, dierenosiel daar. En dan daarachter was een gat in het hekken. En dan ging ik daar naar binnen toe. En ja. liep ik buiten om. En dan was ik bijna in de pits. En dan kwam er iemand en die hield me dan tegen. Ja. ja, ja nu word je in een vroeger stadium tegengehouden hoor. En, uh. Nou, nu wel. Maar dat was ja. toen in die tijd... Uh, is maar goed, hoe staat het met de PVV uh, ervoor? Nou, uh... Naar omstandigheden redelijk goed. Ik praat even over Zandvoort en daar zijn we hartstikke tevreden. We, we zijn onderdeel van de raad, die werken leuk samen. We, hebben, we zijn constructief met z'n allen bezig, vinden we heel belangrijk. Ja. En dat hebben we ook altijd al aangegeven, ook in eerdere uitzendingen, bij jullie ook. En dat doen we ook, zo zitten we er ook in. En uh, we bekijken de punten afzonderlijk, van nou kunnen wij daar onze steun aan geven. Gaan we ons daar, en dan, dan doen we dat. Dus dat, ik moet eerlijk zeggen... Uh, ja, we zijn heel blij mee met deze situatie. Het gaat ja. beter, want ik ja. had het begin, in het begin gingen het, ja, het nog wat stroefjes, dan moet je elkaar, dat klopt wat je zegt, moet je elkaar ook nog even een beetje aftasten en leren ja. kennen. Maar dan merk je dat je wat vaker met elkaar in gesprek komt, ook buiten de raad om. En dan, ja, dan, dan, dan lijkt het erop dat je met z'n allen wat bereikt. Ja. Ik bedoel, kijk naar Dan nou, valt nou, dit, het allemaal wel mee. Ja, iedereen, elke partij heeft ook voor deze Formule 1 gestemd. Dat is toch fantastisch? ja. Maar goed, de Europese verkiezingen komen er nu aan. Ja. Uh, hoe staan jullie daarin? Hier, uh, heeft dat hier in Zandvoort nog uh, nou, effecten? Nou, hij staat erop. Ja, ja. <laughs> ik, ik sta toevallig op de Europese lijst op plek 6. Ah, ja. Maar uh, dat zover zal het niet, uh, niet gaan. We hebben daar nu vier zetels in de Europese Unie. En het uh, Europese parlement moet ik zeggen. En ik denk dat dat naar twee of uh, hopelijk nog drie zal gaan. Maar het zal toch weer een afspiegeling worden van de laatste verkiezingen. Zoals ja. die in de provincie hebben plaatsgevonden. En daar zijn we ook van zes naar drie gegaan helaas. Maar goed, uh, we gaan terugvechten. Ja. ja. Minder Europa en meer samenwerking tussen de landen. Het is dat heel belangrijk. Het verandelstid, ja, ja. minder EU. Ja, <laughs> dat staat hoog in ons verkiezingsprogramma Europees gezien. Kijk, uh, die vroegere EEG was helemaal zo slecht nog niet. Met name afspraken op economisch gebied, handelsgebied, ja. enzovoort. Het was allemaal prima. En nu lijkt het erop dat alles uh, door één grote paraplu geregeerd wordt. Ja, daar zijn wij niet zo voor. Nee, daar zijn wij ja. niet zo voor. Ja, als ik dan nog steeds zie dat wij hier in Nederland wel uh, wegenbelasting hebben, in andere landen niet, dan denk ik van ja, weet je, dat is dan weer iets wat dan wel weer in Nederland wordt geregeld. Mm -hmm. Maar uh, de verdeling van uh, asielzoekers... dat wordt dan wel weer vanuit centraal. Nou, een Heel goed voorbeeld. Het lijkt erop ook... wat, wat positief lijkt te zijn voor een land... dat, wordt, uh, dan weer, dat mogen we centraal regelen. Maar ja. uh, overal... ik las van de week ergens iets heel leuks... overal hetzelfde formaat... sigarenbandjes, dat wordt geregeld. Of rietjes. Maar ja. echt dingen waar het om gaat... Ja, daar blijven we nog mee zitten. En ik wil best uh, hetzelfde betalen... voor uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, brandstoffen als in andere landen om ons heen. Want dat is... Dat is ja om een stuk goedkoper. En dat, dat zie je niet. Nee. Heel apart. Ja. ja, behalve als het niet uitkomt... zoals de BPM. Ja. De bijzondere verbruiksbelasting die was niet toegestaan zoals Europese wetgeving. Toen hebben ze het een ander naampje gegeven. Maar het blijft gewoon bestaan. Ja. Dus uh, ja, Europese eenwording. Ja, alleen als het ze uitkomt natuurlijk. Ja. Uh, dat is, uh... Maar als we dan en... bijvoorbeeld uh, kijken naar de, de opladers van telefoons. Ja. Met al die verschillende aansluitingen. Mm -hmm. Ja, dat kunnen ze dan niet regelen. Nee. Nee. Nee. Terwijl het heel makkelijk te doen is. Want ze ja. kunnen gewoon zeggen, van ja, we willen die standaard hebben. En de rest komt er gewoon niet meer in. En dan ja. is het over vijf jaar is het, uh, klaar. En het wel we allemaal dezelfde Ik banden. denk daar ook zo over. En daar hebben we allemaal als burger van Europa gezien, wat aan. Weet ja. je, daar, daar schiet je allemaal wat mee op. Maar dat soort dingen zie ik allemaal nog niet van de grond komen. En nee, wij zijn uh, helemaal niet enthousiast over uh, ja, maar, maar, maar, het Europese parlement een, zoals het nu is. Dan nee. koop je gewoon straks een telefoon zonder oplader, want je hebt nog een uh, oplader van je voorstelling. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ja. Maar, maar, maar. Dat scheelt ook weer een heleboel productie en productie ja. is CO2. Dus nou, ook dat. zo, zo je moet je het inderdaad uh, verder uh, kijken. Ja, ja want maar, nou, die wegwerpmaatschappij... daar. Uh, ook wekelijk ook, mij in aanraking. Heel, een gekocht. Drie jaar geleden. Nog niet eens. Nou, iets langer dan drie jaar geleden. Oké. Okay. Ja, die is nou kapot. Mijn verwarmingselement is, uh, heeft het opgegeven. Ja, het kost om te maken duurder. Dan ja, maar dat nieuwe. is ook een en, ding. Ja, want ja. apparaten worden dus nu gemaakt... om maar zoveel jaar mee te gaan. Ja. Daar worden ze ook op gemaakt. En dan ja. denk ik... Dat is natuurlijk ook fout. Wij, wij leven in een vervangingseconomie. En uh, om een voorbeeld te geven. Ik, een, een bekend naaimachinemerk, Ik zal de merknaam niet noemen. Je hadden vroeger mechanische machines. Die draaien nu nog steeds uit de jaren 80. Ja. Wat nu gemaakt wordt. Er zit een chip in waarvan bekend is dat hij na 13 jaar de geest geeft. Ja. En daar is bewust voor geprozen. Bewust. Ja, maar dat geldt ook voor de wasmachines. van van rond de 8000 euro. Ja. He, niet, uh, als je vroeger een wasmachine maar, maar je kocht. Maar je weet dus als je dat ding koopt. Over 13 jaar is die stuk. Ja, klaar. Nou ja, daar hoef je niet per se blij van te worden. Ja, dat is gewoon heel jammer. En dat, is, uh, dat zou je ze moeten regelen in, in, in, in groot verband. Hè? Ja. Dat dat allemaal wat langer meegaat. Dat denken wij ook. Ja. Maar ja, ja. Daar, dat, daar dat is natuurlijk zijn. weer te veel geld ja, mee gemoeid. Want dat daar gaat, gaat het natuurlijk om. Het gaat om het verdienen van geld. Het gaat altijd om geld. Ja. Politiek gaat voor 80% om geld. Ja. En zo werkt dat. En uh, dat zie je ook in alle documenten uh, die verschijnen. Zowel op landelijk, politiek niveau, provinciaal niveau als gemeentelijk niveau. Ja. Ik geloof dat nu op elke bladzijde ongeveer staat terugdringen van CO2 en uh, duurzaamheid. Uh, ja, ook Want dat... dat zijn de dingen waar je dan mee zou moeten beginnen. Nou ja, precies. Ja. En wij ook als PVV zijn wij absoluut niet tegen duurzaamheid. Maar wel tegen het bedrag wat ermee gemoeid is om, om iets te bereiken. Ja. Hè, wat wereldwijd gezien uh, totaal niets uithaalt. En daar zijn wij ook, zoals u weet, fel op tegen. Over CO2. geld uh, gesproken? Ja. Ja, ik, ik wilde zeggen dat, dat men dan zegt... CO2 is een giftig gas. Ja. Dat is gewoon echt bullshit. Ja. van de eerste. En dan woorden. zitten we allemaal gif uit te ademen hier met z'n allen. Het is noodzakelijk het planten in het... weinig CO2 geen leven op deze planeet. Zo, nee. dus, zo eenvoudig is nee, het. Dus dat wordt wel een beetje... Uh, nou, raar over gedaan in die ja. zin. Dus, ook nou is er dus voor, uh, voor dit verhaal, hè, voor, voor het circuit uh, is men overeengekomen dat er vier ton uh, werd uh, gereserveerd om dingen te gaan realiseren. Uh, kun je daar al iets over zeggen over waar dan bijvoorbeeld wat naartoe gaat? Je bedoelt 4 ton gereserveerd voor uh, het feit dat deze Formule 1 zo duurzaam mogelijk georganiseerd wordt? Onder andere? Nou, ik weet het echt niet. Daar heb ik niks over gehoord. We hebben ook als enige partij daar tegen gestemd. Omdat het natuurlijk waanzin is om een Formule 1 duurzaam te houden. Dat is gewoon puur onmogelijk. Dat gaat er nee, niet worden. De Formule 1 is al CO2-neutraal, hè? Ja, nou ja. Weet je? Ja, er is helemaal niks mis met CO2. Er nee, nee. zit historisch gezien Daarom... op de geologische tijdschaal bijzonder weinig CO2 in de atmosfeer. En vanwege het CO2 tekort, wat doen de mensen in de glastuinbouw? Die spuiten CO2 bij om ja. het tekort aan te vullen. Dus waarom zou je dat willen verminderen? Ja. En bovendien kan de mensheid het helemaal niet. Want meer dan 95% van de CO2 productie is de natuur. Wij maken maar een heel klein onderdeel uit van iets dat sowieso al heel weinig is. 0,04% van de atmosfeer. En dat het gaat er helemaal van al die zo. bomen. Nou, dat is een wat slechte is zaak. Dat? Ja, het is nog ja, de, de gekkigheid ten top dat is ja, dus hout verbranden maar Hier ook hè in, in deze omgeving Hout verbranden als energievoorziening Dat is terug naar het stenen tijdperk Dat is wat je doet En het is nog veel vervuilender ook ja. Maar de grap is bio, uh, Fossiele brandstoffen Dat is ook biomassa De oorsprong van steenkool is plantaardig en de oorsprong van aardolie is dierlijk... van die hele kleine beestjes van die organismen. Het ja. ja. is biobrandstof, bio, ja, En daar wordt nooit meer iets schaligas. over gezegd. Nee, daar weet, ik, weet ik te weinig van. Daar kan ik weinig over zeggen, schaligas. Okay. Wij zijn wel uh, heel erg bezig met uh, kernenergie... En met uh, het vervolg daarop uh, zijn ja. de uh, thorium energie, uh, ja, thorium ja. die worden nu wereldwijd op diverse plekken getest. En het kan best zijn dat over een jaar of tien, twaalf, die zodanig, dat zodanig is uitgekristalliseerd dat we die gewoon uh, kunnen gaan gebruiken. En dan heb je pas een duurzame energie en ja. een goedkope energie en een uh, energie die toereikend is voor iedereen. Want de vraag wordt enorm veel groter, ook weer de komende tien jaar, daar ja. kun je gewoon vanuit, van op aangaan. En het is niet meer. Uh, ja, je redt dat niet meer met het plaatsen van die lelijke windmolens op zee. Of, wat nu ook weer in is, is om mooie weilanden, groene weilanden... Vol te zetten met solarvelden. Ja, ik begrijp het niet. De, de groene partijen hoor je daarover. We moeten dat soort velden gaan plaatsen. Maar dan denk ik. Hoe krom is dat? He? Als je daarvoor dan, dan groen dan laat dan verdwijnen. Dan... Bomen worden gekapt voor windmolens. Ja. Kijk, ik vind het ongelooflijk. Maar er worden dan bijvoorbeeld uh, geen gelden gestoken. in het ontwikkelen van een waterstofmotor? Bijvoorbeeld. Een andere optie. Wat, wat mogelijk iets zou kunnen opleveren. Weet je, ga daar eens naar kijken. In plaats van de miljarden verslindende. Ja. ja, maar dat pijzen, wat waterstof dat gebeurt. Stof dat niet zoveel geld op. Want dat, dat, en dan gaan we weer... wat we net dat zeiden, dat is, we net ja. al het gaat hoor. Het gaat oh. altijd om, om geld en om... Uh, ja, om organisaties die... die gelinkt zijn. Maar hoe, en... hoe kun je dat nou... doorbreken? Hoe kun je nou doorbreken... dat mensen zo vasthouden... aan, aan die dingen? Dat nou, is... Het kan alleen maar als een een de mensen die de macht hebben... de politieke ja. machthebbers... Ja. dat die het laten gaan. Dat daar iets gebeurt, ja, dat willen ja, ze niet. Dan, dan, dan, dan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen... aandelen van Shell... En dan hoef ik verder ja. niets meer te zeggen. Want nee. dat is het dan. En je kunt gewoon kijken nu naar de ontwikkelingen... zoals ze op provinciaal niveau plaatsvinden. Ik, ik noem maar even als voorbeeld dat het Forum voor Democratie... is bijna in elke provincie het, het grootste... zo niet een van de grootste partijen geworden. Nou, ik geloof dat ze alleen in Zuid-Holland... nog een kleine kans maken om eventueel in een college te komen. Maar mensen met een tegengeluid... die worden overal afgeserveerd. Ja. Ja. En dat is met Wilders altijd zo geweest. Met de PVV, wij zijn dat wel, uh, wel gewend. Maar nu zie je dat het met het Forum... Uh, dezelfde kant op ja. gaat. En dat dat komt gewoon omdat uh, in dit geval links accepteert geen tegengeluiden en dan blijf je altijd op deze ontwikkeling uh, zitten. Ja, ja. Die hebben Angst. een bepaalde agenda en die moet worden uitgevoerd en niet onder Ja, nou en dat is wat je wat je ziet gebeuren. En dat ligt niet aan, aan, aan Wilders of Baudet. Het ligt gewoon aan de aan de standpunten. Ja. Die zijn niet, uh, niet wenselijk, zeg maar. Ja. Dus. Ik Grapper. denk dat we er nu nog heel lang over kunnen praten. Ja, oh, maar, maar we hebben geen <laughs> tijd meer. Het nee. is bijna twaalf uh, uur aan het worden. Oh, we gaan, gaan zo na meteen iemand horen. Uh, ja. Na dit uur gaan we nog een uur door, heb ik begrepen. Um, we danken jullie in ieder geval voor jullie uh, komst. En ik zou zeggen, nog een hele plezierige dag hier. Graag gedaan. Omdat, uh, ja, het was uh, geen wereldreis uh, voor mij. Het was een zonovergote uh, <laughs> nee. uh, circuit. We gaan nog even genieten in het Reuzenrad. Ja, echt waar. Ja, je gaat erin. <laughs> Tuurlijk. Dat is prachtig. Nou, oh, nou ga ik mee. <laughs> ja, en... Uh, je kunt ook genieten van de disco, de drive-in disco buiten van Jumbo. Wow. Want die staat hier naast het gebouw. En die hoort ja. u als het goed is uh, ook op de radio een beetje. Een beetje minder. Maar we gaan zelf een eigen liedje draaien. En dat is van Toto en dat is Afrika.